...uit Amsterdam naar Amersfoort tussen Naarden en Bunschoten 12. Op de A1 Amsterdam bij Battenverdorp 9. Op de A7 richting Zaandam bij Weidewormen 8. Vanuit Alkmaar op de A9 bij Battenverdorp 6 kilometer. A12, Den Haag-Utrecht bij Woerden 4 kilometer. Van Utrecht naar Den Haag op de A12 tussen Zoetermeer en Den Haag Centrum 9. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echt tot en Knoopendijl 13 kilometer na een aanrijding. A27 Almere richting Gorkum voor Utrecht Noord 8 kilometer...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 Maar uh, dat kan jij niet, hè?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 ook Nog een meisje die uh, een soort stagiaire is. En die uh, wil ook graag uh, lesgeven. Dus wij proberen het dan zoveel mogelijk ook twee, twee ja, te combineren. Ja. Leuk. <tie> ja. Dus afgelopen uh, 17 september was dat. Waren al de drie leeftijdsgroepen dus al aanwezig? Niet alle drie. Nee. nee, nee. Het, het moet echt nog groeien. Ja. ja. ja. Oké. Okay, ja. Uh... Maar het wordt dus wel een echt een hoort zich het voort, verhaal. Je ja, meestal.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 omdat oh, ja, dat is heel mooi. Dat is heel uh, mooi. Uh, ze kunnen tot 450 euro per jaar kan aangevraagd worden. Maar dat moet door de docent of door de directeur van de sport of dansschool aangevraagd worden. En dat geld gaat dan rechtstreeks naar de, naar, naar de dansschool of dat naar kan, de sport. Dat kunnen jullie dus aanvragen? Wij kunnen het aanvragen. Wij zijn dat aangemeld, ja. En het mooiste daarvan is, ik, vind, ik had het ook met mijn andere dansscholen En dan was er altijd het geval van, uh, ja, maar ja, kom.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 Te open dus vanaf kwart voor twee. Dan, uh, toch hele leuke dingen daar. Ja, heel leuk. Ja. Het is heel erg leuk. Ik ben ook blij dat ik het gedaan heb. Want ja. het komt ja. wel. Ja, het komt zo <laughs> ook, kom het, het kwam zo spontaan. Ja, ja, ja want Roy kwam uh, koffie drinken ja. en Rijn zat daar en wij uh, zitten zo te kletsen en zo. En toen zei hij zo, hé hey, Con, uh, zou jij uh, klassiek uh, uh, ballet of pre klassiek willen geven aan de kleintjes van vier? Ik zei, hoezo? Hij zei, nou, hij zei, nou, hij zei ik heb dus, er, is, er is niet veel. Ik hoor alleen maar over priënbellen. Ik zei, nou, oké, okay, jongen, dat uh,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 Ja, bij ons waren de voorstellingen altijd uitverkocht in Veld. Of in Haarlem. Ja, dat weten we wel van jouw dochter. Ja, ja, ja. ja. Nee, dit is echt helemaal te gek. Maar we beginnen... dus ook aan te doen. Nou, moet je luisteren. Wij beginnen... Ja, de crosshair zeker. Want ik ik, heb me zo laten vertellen... dat Roy plan was om met Sinterklaas al iets te gaan doen. Dus dat is al vrij snel. Ja. Ja, dus hij heeft wel een hele leuke ideeën om... En dan een soort op de les en zo. Ja, Open les sowieso. voorstelling met de pietjes die komen. Ja, het komt sowieso voor elkaar. Ja, dat kan niet wel hem overlaten. De zwarte pietjes hè, komen dan. Ja, dan... Oe, ja met, uh, andere gaan we, discussie. discussie. Ja, uh, nee, laten we daar maar niet over hebben. <laughs> daar ben heb ik ook zo moe van. Nee. nee. <laughs> uh, Con, het ja. is elke week. Elke week, ja. Op uh, woensdag? Woensdag. En men kan altijd bellen. Dus op mijn site. Of op, tenminste op Ooitse site. Stuur 118. Nee, niet. Oh, maak ik bijna fout. Stuur 118, wou ik zeggen. Uh, uh, On-air dance, ja. On-air dance, daar, on uh, daar ja. kan je kijken. En ja. daar staat een heleboel informatie op uh, hoe en wat. Het is elke woensdag om uh, twee uur. Vanaf twee uur? Ja. En, het, en les duurt drie kwartier. Ja. Hè? En men kan gewoon even binnenlopen. Uh, dus prima. Snuffelen. Nee, uh, de kleintjes van vier, tot 5 is drie kwartier. Daarna, als ze ouder zijn, wordt.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 Apenstaartje onair-events.nl Klopt. Nou, dan moet het helemaal Dan moet het toch allemaal goed komen. En de enthousiasme is daar. Sowieso. Ja, toch? Leuk. Wat zeggen ze ook weer als in de balletwereld? Toi, toi, toi. Als iemand succes bent. Nou, eigenlijk doen wij zo. Tenminste, deed ik altijd met mijn voorstellingen. Altijd ging ik langs elke kleedkamer en deed ik zo. Merde dat nou, shit hè, stront. Ja. Maar dat brengt geluk. En dat wordt in de, dan, de professionele danswereld wordt dat zo gedaan. Oh, ja okay, ik ga dit even oefenen. Een soort, ja. uh, merde. Ja. voor de luisteraars thuis, uh, <laughs> even meedoen alstublieft Een kleine, een drie keer een kleine ja. spug achter elkaar. En dan, uh, hoe u erbij kijkt, mag u zelf <laughs> weten. Maar het gevoel door merden. Ja, merden. Dat brengt absoluut geluk. Ik vind hem leuk. En ik wens je zoveel heel veel succes. En ik hoop dat er veel kinderen komen kijken. En inderdaad, wat je zegt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 In pockets, got the I'm gonna use it. Intention, I feel invented. I'm gonna make you, make you, make you notice. A got motion, a restrained emotion. I've been driving, detailing leaning No reason. Gonna use my fingers, gonna use my My, my imagination. Oh, cause I'm gonna make you see There's no one else here, but like no one like me. I'm special, so special. I gotta have some of it. All. Attention, give it to me. I'm gonna really It's a beat, a moose cake It's so beat, I've got something Winking at you, gonna make you, it, make you, it, make you it naughty Gonna use my arms, gonna use my legs Gonna use my style, gonna use my size to help. Gonna use my Er wordt uh, van alles gegonst en gedaan hier. Er worden folders heen en weer uh, geflitst. Aan tafel Noortje Oliemullen van het muziekpodium. Welkom en Hallo. Uh, goedemorgen. Ja, welkom uh, Noortje. Nou, goedemorgen. Ik heb uh, net van Henny gehoord dat het podium voor jou is. Die zeggen brandlos. Nou, uh, er zijn ik... een aantal dingen die je wil uh, bespreken. Ja, ja. Uh, noem eerst even de, de, de hoofdonderwerpen. Nou, de hoofdonderwerpen zijn uh, 26 september het podium.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 Maar um, omdat jullie nu veranderd zijn, hè? Van ja. zaterdagmiddag een uurtje uh, van 4 tot 5 was het geloof ja, ik. Van drie heel, ja, van 3 tot 4. Ja, van 3 tot 4.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 Die aangesloten is bij de Rozenhart-producties, bij Fred. Ja, dat is een hele bekende naam. Fred Rosenhart. Ja. Die In samenwerking met Fred wordt dit ook, uh, zeg maar, uh, gebracht. Ja. ja en dan, uh, mag ik mag even tussendoor, van Henny zegt een bekende naam. Ja, Fred uh, Rozenhart. Uh, dat betekent dat er meer mensen zijn die uh, dit soort opmerkingen gaan maken over bekende naam. Dat is dan je, wel je nieuwe publiek. En die nemen mensen. Hoeven mens, uh, Fred Rooswart komt uit Haarlem. Ja, die neemt natuurlijk ook publiek uit Haarlem. Ja, ja. Ja. Dit is ongeveer wat uh, op, uh, hoe heet het ook weer, op, op de herenweg in Heemstede. het uh, uh, Casca.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 We gaan, we gaan weer terug naar vroeger. De ja, ja, we, en we gaan weer terug naar vroeger. We gaan nog steeds gaan hordes mensen naar Halen en, en, en ja. noem het maar op te wijten. En het zou leuk zijn als dit gaat beklijven gaat werken, ja. en dat uh, mensen dit echt gaan uh, waarderen. Ja. Dan krijgen we 28 november, dan krijgen we weer lotte.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 En in november blijkt dus dat uh, Anne, ik geloof, ik weet het niet zeker of ze nou 80 of 85 wordt. Maar dat is ook uh, voor Fred Roos een het idee geweest van, we gaan dit herhalen. Mm -hmm. Het is iets wat gewoon uh, uh, nog een keer moet. Het was Vanwege heel enthousiaste succes, reacties. Uh, ja. Dus deze ja, luidtun, gaan we herhalen. hebben het toen één keer gespeeld, toch? Ja. Op, op, op een woensdag, meen ik. En toen? Ja.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 Uh, maar ik ben wel zo dat ik nu een aantal dingen eruit haal. Maar dat is, ja, ook, dat is ook volgens mij wel de bedoeling. Je kan niet meer helemaal. Niet. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Maar de opening uh, is weer in het museum. Vier. Uh. Ja, 4 en 5 oktober vindt dit dan plaats. Ja? Uh, maar het, het start vanuit de brandweerkazerne. Dus ik denk niet dat daar de opening in het museum is. Dus je oh, moet meestal bij is de er de een opening in het museum. hè? Ik heb hem hier niet staan. Nee, nee, ik, kan me, ik kan me wat voorstellen Zal dat wel nu dat Kakelbond in, uh, in het museum geopend wordt, dat ze toch naar de brandweerkazerne gaan. Maar dat komen ja. wij vanzelf al achter. Ja. En dan roepen achter. we dat volgende week nog eens om. De ongetwijfeld om echt gepubliceerd ja. worden. Oh, ja. En ik heb natuurlijk, nu ben ik uh, veranderd.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 Bedankt. Ja. En uh, nou, We gaan eens zien hoe het zien hoe het uitpakt. Ik wil ja. dat uh, over een, een, twee voorstellingen toch een keer terugkomen. Omdat dus, uh, Ik te kom elke maand bij jullie terug. Prima. Prima. Maar succes met uh, het experiment. Ja, dankjewel. Leuk. Dankjewel. Het dankjewel. Gaat, uh, volgens mij gaat het lukken. gaat goedkomen. goed komen. gewoon goed. Dankjewel. Okay. dankjewel.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 ook een tweede prijswinnares ja. hebben we, ook een meisje van net aan 19-20 jaar. Dus ik denk dat we, eh, als je het programma ziet, ook dat het eh, fantastisch ja. is morgen. En ja, we maar zijn maar zij, zij heeft ook en... al uh, eerder concerten gegeven. Ja, dus zij is ook al een, een ontzettende tijd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 die stichting Plastic, dat zit goed een paar, in elkaar. Uh, ja. We doen een keer een eerste en een tweede prijs weer. Zitten daar een paar jaar tussen, maar ja. uiteindelijk heb je ze gewoon allemaal in Zandvoort. Uiteindelijk komen ze toch naar Zandvoort, inderdaad. Ja. En die Jelme de Moet, klaar eerste of tweede? Jelme de Moed is van uh, 1995. Nou, je ziet dus ook dat hij al op achtjarige leeftijd begon. Dus die jongen die is al uh, uh, 15, 14, 15 jaar bezig. En. Uh,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 Of uh, uh, Michael G., hij wordt altijd gestemd. En uh, dus om drie uur hebben we met prachtige programma's van uh, Beethoven, van Prokofjev, van Brahms, van Poulenc, van Debussy. Dus niet de minste namen. Het ja. is gewoon mooie muziek. Mm -hmm. Vooral de uh, sonate voor viool en piano. Het tweede stuk waarin Laura Lunansky en Michel Zie uh, op de piano, die Frühlingssonate. dat is werkelijk fenomenaal.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 Ja, dan moet je inderdaad wel heel erg aan trekken om dat in zo'n te En laten ik opbreiden. zal u eerlijk vertellen, meneer Zonneveld. Ja, nou, krijg. met de ellebogen werken en de contacten omkopen. hebben en dergelijke. Een beetje omkopen erbij. Netwerken. Diep in de buidel moeten tasten. En, uh, en om het geheel aantrekkelijk te maken, dat mag niet onvermeld blijven.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 Wij gaan gewoon ons nette pak op. aantrekken en wij gaan de strandtenten af. Ja. En wij gaan gewoon gaan zeggen, gaan wij komen hier zingen. Ja. PR, je moet naar buiten treden. Je moet je laten horen, je in moet je de, laten zien. In het dorp gaan staan. Ja.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 Waarvan er eentje Daar na twee maanden zei. Het? Ja, en dat is zo ontzettend moeilijk. En degene die mij dat kan vertellen. op welke manier het wel lukt. Die is welkom. Die is van harte welkom. Ik nou, we zelfs hopen we Ik een hopen extra te... kopje koffie begrijp ik. Ja, En ja. een stukje kaas. Ja. Nee, euh, nee, maar. Ik ga het door, want straks. Ja, gaan natuurlijk. Wij, uh, door, um, wij hopen in ieder geval dat die, dat concert. wat jullie gaan geven. Uh, aanwas gaat leveren. Ja. Maar je had nog in november nog een concert. Ja, uh, de grote productie. Ja.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 Oké, okay, morgen de laureaten. Morgen de laureaten, drie uur. Half drie is de kerk kopen. Entree, vijf euro. En iedereen is van harte welkom. Oké, okay, Peter Heel bedankt. veel succes. Dank u we wel voor, voor uw tijd. Dank u we wel. We spreken elkaar zeker nog over de volgende concerten. Heel en, graag. En het programma volgend jaar natuurlijk. Ja. Dan hebben wij nog een hele lange ja, agenda. agenda. Zullen we maar eens beginnen dan Begin nou met die lange met agenda? Vandaag. Uh, met vandaag. Ik heb hier. Uh,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 En dan is het natuurlijk s'avonds om half negen oktoberfest op het Raadhuisplein. Het uh, was vorig jaar een groot succes, dus wij hopen daar weer van alles van.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 Het tv-programma Zembla meldde vorige week dat Ordina verschillende keren vertrouwelijke documenten heeft gekregen van ambtenaren. Zo kon het bedrijf opdrachten binnenhalen. Volgens Ordina is in twee gevallen vertrouwelijke informatie gedeeld. Ook werd aan een medewerker gevraagd om een e-mail te wissen waar ongeoorloofde informatie in stond. Er is volgens Ordina geen sprake van stelselmatige onregelmatigheden. Na drie personeelsleden wordt nog onderzoek gedaan. Een Nederlandse jihadist die Nederland vanuit Syrië bedreigde... is al ruim een jaar in beeld bij politie, justitie en de geheime dienst. Dat schrijft de Telegraaf, die zich baseert op een rapport van de recherche. De jihadist die zichzelf Mohajiri Sham noemt, is een 27-jarige man uit Arnhem. Volgens het dossier is hij vorig jaar zomer naar Syrië vertrokken. Een paar maanden geleden zou de IVD justitie hebben getipt... dat de broers en moeder van de jihadist zich bij hem wilden aansluiten. De broers werden opgepakt. Ook werd onder meer smartphones, bivakmutsen, bergschoenen, gevechtskleding en een woordenboek Arabisch-Nederlands onderschept. Albert Heijn doet Zwarte Piet de deur uit. De assistent van Sinterklaas is niet meer in reclames te zien en de beeldenis van Zwarte Piet verdwijnt uit de winkel. De aanleiding is de maatschappelijke discussie over de figuur van Zwarte Piet. Die wordt door sommigen geassocieerd met racisme. Volgens Albert Heijn komt heel Nederland in de winkel en moet daarom rekening worden gehouden met alle sentimenten. De komende feestdagen liggen nog wel zwarte pietchocolaatjes, smink en verkleedpakjes voor kinderen in de winkel. Het weer Wolkenvelden, ook van tijd tot tijd zon. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen geregeld zon en dan wordt het 17 graden. Ook in het weekend een graad of 17 er kan er een enkele bui vallen, maar er is ook af en toe zon. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.